Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM LUNCHT. Artiest in het licht. Ik ben altijd een beetje, ja, een beetje wee van, van als die schelen zo zo diep en zo eerlijk zit te kletsen. En dat weet ik ook wel van mezelf. Dat komt natuurlijk ook een beetje doordat ik nu zelf wat ouder ben. Hè? Ik ben nu 63. En ik, en ik heb steeds minder harde kanten. Dat vindt mijn vrouw trouwens ook. Maar dat is een totaal ander verhaal. Ja. En dat vind ik zelf niet zo'n leuk grapje. Maar dat... Uh... Nee, maar ik merk aan mezelf dat ik een wat meer naar binnen gekeerd man word. Kijk, vroeger, als ik in Rotterdam optrad, dan speelde ik in het Piccolo Theater. Dat was een klein theatertje, er zat helemaal niemand. En dan stond ik daar op te treden en dan dacht ik dat ik er enorm toe deed. Inmiddels ben ik erachter, ik doe er niet toe. Zullen ze zeggen, hoe erg zielig? Nee, helemaal niet zielig. Dat lucht enorm op, kan ik zeggen. Ik doe er niet toe. En ik ben ontzettend bang dat u straks het theater verlaten tegen elkaar zegt. Ik denk ook dat hij op yoga zit. Dat denk ik wel. <lacht> nou, laat ik daar meteen heel duidelijk over zijn. Ik zit niet op yoga. En daarmee ben ik een van de weinigen in mijn vriendenkring. die niet één keer per week naar een treurig nieuwbouwzaaltje gaat. om op een droef matje een manke na te doen. <lacht> Want ik weet niet hoe het komt, komt het. Maar mijn halve vriendenkring gaat één keer per week naar een droef nieuwbouwzaaltje Om op een treurig matje een mankenkraanvogel na te doen. En dan zeggen ze later tegen mij dat dat heel erg ontspant. Om in een sneu nieuwbouwzaaltje op een droef matje een mankenkraanvogel na te doen. En laten we gewoon even heel eerlijk tegen elkaar zijn. Dat is gewoon een beetje raar. Er is gewoon iets gebeurd met mensen. Maar het is heel raar dat je met een aantal bijna bejaarden. op een droefmatje. een, een, een manke kraanvogel na gaat doen. Dan is het gewoon heel erg wappa wappa met je En als niemand dat recht in je bek zegt, dan zeg ik het nu. Het is gewoon heel tragisch dat mijn halve generatie. op een matje een manke kraanvogel En een beetje zitten te luisteren naar een knotje. Dat is gewoon heel raar. Want dat is verplicht hè, bij de yogaleraar het knotje. Je hebben vaak het zo strak staan. Het de hele bek staat vaak helemaal zo. <lacht> en dan roepen ze ontspan. Dan denk ik, nou, ik zou eens dat knotje een beetje lossen doen, hè. Hij <lacht> ja, is wel geestig. Want bij ons thuis hebben we het vaak over dat idioot of dat yoga. Aan die keukentafel. En er zit die vriendin van mijn vrouw natuurlijk ook altijd bij. En wat ik al zei, die heeft een tyfushekele aan. Hè? En ze zei, ja, Joep, jij altijd met je vooroordelen. Ik zei, nou, ik woon er leuk van. En dan... Uh... <lacht> Ja, ja, ja, maar yoga, yoga, daar weet je helemaal niks van, want je bent er nog nooit geweest. Ik zei, hé, hey, dat gaan we lekker zo houden. Ja. ja, omdat je niet durft, scheidbak. Ja, en dat moet je niet tegen mij zeggen. Hè. Dus drie dagen later was ik met haar mee naar yoga. En ik kwam daar in de hal van het yogacentrum en ik had zo'n leenmatje onder mijn arm. Ja, dat zei ik ook tegen iedereen. Ik zei, leenmatje. Ik was zo bang dat mensen dachten dat ik een eigen matje had. Dat vond zo... Ik zei, nee, nee, nee, leenmatje, leenmatje, leenmatje, nee. En toen ben ik op dat leenmatje gaan zitten. En toen zei ons knotje... Totale ontspanning! Van anus tot geslacht. En dat vond ik maar een heel klein stukje. Ja, heel, heel, doen. Ja. Voor totale ontspanning, denk ik, nou... Als je dan totaal ontspannen bent, dan ben je knap gehandicapt. Laten we zo zeggen, dan kan je echt zeggen, ik heb jeuken maar reet, weet je? Totaal ontspanning, van anus tot geslacht. Ik kwam s'avonds thuis, en zei mijn vrouw, heb jij je geslacht ontspannen? Ik zei, hoezo? Zei ze, nou, dat had ik wel eens mee willen maken dan een keer. Ik zei, ja, ik had ook voor mijn anus kunnen kiezen, maar dat geeft zo'n tering zo. Zeker als je het met veertig man tegelijk doet. Hè? Dat je denkt, nou, we laten het lekker oosters lopen. Nou ja, dan, dan. nou ja, weet je, toen uiteindelijk na een uurtje was het gelukkig voorbij. Toen had ik in, in de meest idiote houdingen gezeten. En toen gingen we weg. Maar toen gingen we dus niet weg. Want die vriendin van mijn vrouw, en dat zult u ook allemaal herkennen. Dat is er dus zo een, die roept dan, we gaan! Maar daar gaan we niet. We gaan! En dan gaan we niet. Want dan kent ze nog allemaal mensen. En dan gaan we dus niet. Dus ik stond er met mijn leenmatje. Ik denk: godverdomme. Gaan we nou? Ja, we gaan. Maar we gaan dus niet. En toen stond ik daar. En toen op een gegeven moment kreeg die eigenaresse van die yoga studio. Die kreeg mij een snotje. Ik kan dat niet zo goed uitleggen. En dat bedoel ik ook niet arrogant. Maar er zijn heel vaak mensen die vinden het leuk om met mij te praten. En dat is lang niet altijd wederzijds. Laat ik het dan zo zeggen. Dat u dat zo direct vast weet na de voorstelling. En... Uh... Maar goed, deze vrouw zag mij en die kwam in zo'n hobbeltje naar me toe. Ze zei, nou, dat is heel toevallig. Ik zei, nee hoor, je trok een sprintje, kut. Uh... Ze zei, ik vind het zo leuk dat u hier in ons yoga-centrum bent. Ik zei, prima, prima. Vond u het zelf ook leuk? Ik zei, wat? Vond u het zelf ook leuk? Uh... Vond u het zelf ook leuk? <lacht> nou, laat ik het anders zeggen. Zien wij u gauw terug. Ze geeft u televisie? Ze zei, nou u moet wel weten, u was wel in een van de modernste yogacentra van de stad. Ik snap nou, gefeliciteerd. Ze zei, want wij zijn helemaal aangepast aan deze tijd. Ik snap nou, geweldig. We hebben bijvoorbeeld uh, genderneutrale wc's. Zei, heel goed. Ze hebben wij thuis ook hoor. Ik heb met mijn vrouw afgesproken, als ze niet op de bril spettert, mag ze op de mijne. En ik zei nou... Toen keek ze me aan, ze zei, oh dus u doet ook aan zittend plassen. Stond ik daar Toen dacht ik, ik ben 63 Dit is een dinsdagochtend Het is 10 over half 12 En een of andere kut zegt tegen mij Doet u aan zittend plassen En daar ga ik niet op antwoorden Daar ga ik gewoon niet op antwoorden Ik ga daar niet op antwoorden Ik ken dat wijf niet Ik ga niet antwoorden En toen herhaalde ze Doet u aan zittend plassen Of hoort u me niet Ik zei ja ah, dat is het probleem maar doet u wel eens in het plastic? Nou, u doet wel aan staand zeiken zo door, maar dit... In a remote confined space Took a life of a man With the same name Slashed his sight on the blade On the handle His blood mourned his fate And there's a demon in there Veins in their blood is sin, and yet they know in their brains, but he still gets in. There's nothing more I hate than hearts that strain, hearts that strain. The pain riddled walls Closing in on the man's nerves Burnt his sight on the flames On the fire his flesh mourned their fate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 Dat waren twee artiesten in het licht achter elkaar, dames en heren, allebei hun verjaardag vandaag. Joep van Hek met die grandioze conferentie over yoga, een deel uit zijn uh, oudejaarsconferenten van afgelopen december. En uh, ik vond het wereldverhaal rond en ik zat hier uh, heerlijk te lachen over die prachtige... Uh, ja, nou ja, oké. Okay. Ik, uh, ik ken mensen die doen aan yoga. Ja. En dat, dat zie ik er meteen voor me. Ja, dat is... <laughs> Vandaar. Maar Joep van Teck was dus een man die, ja, die dus gewoon op 28 februari geboren is. In het ja. jaar 1954. Hij is dus 64 geworden vandaag. Dat is heel fijn voor hem. En uh, hij komt uit een gezin van maar liefst acht kinderen. Uh, geboren in Naarden. En... Uh, hij uh, maakte oorspronkelijk ook deel uit van het uh, cabaret Nar. En zijn broer is ook beroemd. Tom, uh, beroemd. Niet beroemd. <laughs> Hij is beroemd. Uh, zijn broer is ook beroemd. Want die man was namelijk uh, de bekende hockeyer Tom van Hek. En dat is zijn broer. Ja, zo is dat. En daarna hoorde u Jake Bug. En daar heb ik nog. Ja, ik had geen tijd om daar even gauw informatie over te doen. Maar dat is een artiest van vandaag de dag. En die viert ook zijn verjaardag vandaag. Want hij is ook jarig. En het liedje wat u van hem hoorde: dat was Heart in Strain. Heel en bekend. Dan wordt het nu dus echt gewoon tijd voor de cultuur Ron. Ja, want ik heb wel wat hoor. Ja, nou ga je gang. muziekje ah, draait. Nu kan ik pas. Ja. We gaan voor de jongeren beginnen bij Flintie's Jongerencentrum aan de Gedempte Oude Gracht 138 in Haarlem. Maar daar kan je dus elke donderdag, elke eerste donderdag van de maand, jamsessie volgen. Pak je gitaar, drumstokken, bas, trompet, strijkstok, triangle, bongo, stuba en, of koebel en jam mee. Het idee erachter is dat iedereen welkom is. Kom gezellig jammen, connect lekker muzikaal met de anderen, ontmoet nieuwe mensen, leer misschien een paar nieuwe dingetjes. Maar tot slot, het allerbelangrijkste, have fun! En dat kan dus bij de jam-sessie in het Flinties Jongerencentrum in Haarlem. Dan 4 maart. Theater De Luifel aan de Herenweg 96 in Heemstede. staat Hilbert Geerling in het uh, Magisch Theater. De Geheimzinnige Grotten van Grogmgar. Heel bekend. Nou ja, nog niet zo bekend, want je moet er eerst nog heen. Waar gaat het over? Onderweg naar de wereldkampioenschappen Goochelen gaat er van alles mis. De trein heeft vertraging. De taxi krijgt een lekke band. En als hij het laatste stukje dan maar lopend aflegt... rennend en struikelend door de struiken en takken van een dichtbos... valt hij in een put. Hij valt en valt. En valt dieper. Nee, nog dieper. Hilbert begon als normale goochelaar. Maar ging al snel zijn eigen weg. Een weg vol verhalen. Nou, deze mix van verhalen en goochelen leverde Exop... die je met recht magisch theater kunt noemen. Hij is vijfvoudig Nederlands kampioen goochelen... Winnaar van de Originaliteitsprijs en onderscheiden met de Gouden NMU-speld. Echt, Hilbert Geerling aan de Heerweg 96 in Haarlem 4 maart, vanaf drie uur overigens. Dan snel door naar de pletterij aan de Lange Heervest 122 in Haarlem. Uh, in Nederland worden op veel plekken verhalen verteld en niet alleen door professionals. Steeds vaker worden verhalenavonden georganiseerd voor de mensen die het leuk vinden... om op een podium voor publiek een verhaal te vertellen...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 Om 6 uur kun je aanschuiven voor een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. die door enthousiaste vrijwilligers wordt bereid. De verhalen starten om 7 uur en zijn vrij toegankelijk. Het thema voor 6 maart is winter. Wil je vertellen, neem dan contact op met... Uh, @outlook.com En reserveren voor publiek en de maaltijd kan via de pletterij. Dan gaan we ook nog even, een beetje in hetzelfde trant, naar het Verhalenhuis in Haarlem maandag 26 februari tot en met zaterdag 3 maart, dagelijks om 3 uur. In de voorjaarsvakantie is Marijke Kots weer zes keer te zien... met de reprise van Dibbertje Dip, Het Slakje, die vertelt over de maankebouter. Deze werd in de herfstvakantie al zes keer met groot succes uitgevoerd in het verhaalhuis. Het Slakje heeft in de jaren in een popkast gewoond. Maar nu niet meer, want het theatertje is dicht. Nu staat hij op een plank ergens in het huis van de poppenspeelster. Wat hebben zij samen met al die poppen van het theater een boel avonturen beleefd? Dat is geweest. Dat is nu over. Het slakje Dibbertje Dip verveelt zich stierlijk daar op die plank. Opeens krijgt hij een idee. Waarom ga ik niet één van die avonden gewoon vertellen? Die avonturen. De poppenspeelster vindt het een goed idee en wil graag meedoen. Maar waar moet zij dan optreden? Ze hebben geen theater meer. En gelukkig is daar het verhalenhuis Haarlem in de Van Egmondstraat. Hier kunnen zij samen het spannende verhaal van de Mankerbouter vertellen. En dat was het even voor nu. It's been so long now, but it seems like it was only the other day. Funny slips away. Ja. Dat geldt voor ons. Ja. Het, pff, het gaat allemaal weer zo snel. Het is weer voorbij, dat je het weet. Oh, oh. We gaan weer naar de cultuur. Overigens nog wel even vertellen dat dit Lyle Lovett was. Dan weet u dat ook weer. Ja, dat is natuurlijk belangrijk om te weten. Ja, toch wel. U dacht natuurlijk dat het een rustige week zou worden. Nee. Nee, dat is niet zo. Want nee. we moeten nog even naar het mosterdzaadje aan de Kerweg 29 in oh, Zandvoort Noord. Dat is leuk. Dat is heel leuk, want daar spelen het Miranda-trio. Miranda-trio. Ja, Mirjam Rietberg op harp. Anna Asnernikova. Zang en Dasha Beltukova. Ik zal het waarschijnlijk niet helemaal goed zeggen, maar het is wel zo. Uh, de laatste speel op fluit. En die ontmoet elkaar op het conservatorium in Amsterdam. Hun tijd is een van muzikale ontdekkingen, vriendschap en succes. Het betoverend mooi samengaan van harp, fluit en stem blijft verrassen. Op vrijdag 2 maart om 8 uur brengt het Miranda Trio een heel gevarieerd programma in het Mosterzaartje in Zandpoort-Noord. Dan, het patronaat mag ook niet ontbreken in deze uh, cultuuruur. Uh, uh, de Satyricon en Su Suicidal Angels spelen. Dit Noorse black metal duo zorgt stevast voor spraakmakende releases. Binnen black metal hebben ze tijdloze klassiekers uitgebracht... die dreigend en ijskoud klinken zoals het hoort. Tegelijkertijd heeft Satyricon maling aan conventies... en maken ze ruimte voor industrial, symfonische, prog- en postrock... raken riffs en goede portie melodie. Op hun negende album Deep Kellet. Upon Deep bewijzen ze hun inventiviteit inventiviteit, ja inderdaad nog steeds even scherp is. Dank u wel. Recensies zijn unaniem eens. Dit is meeste meesterwerk in de hedendaagse black metal. Als je ervan houdt. Oh, als je ervan houdt, moet je elke dinsdagavond tussen 8 en 10 luisteren. Dat wilde ik even horen. Ja. Fijn dat je het even invalt. Ja, want elke dinsdagavond tussen 8 en 10 is het uh, geen lompen, maar zware metalen. Hè? Ja. En misschien, als, als, als, als, als, Ja, misschien wordt deze dan ook wel eens een keer gedraaid. Ja, zeker weten. Okay. Ja, ja, ja, ja. Jij kent het zeker. wel, hè? Ja, ik, ik zit er af en toe bij omdat we het opnemen. Nou, uh, oh jee. Poeh. Nou, um, de buren zijn meestal even weg dan. Ja, die, die nog... waarschuwen we van tevoren. <laughs> we gaan weer opnemen, zeggen we. Dan gaan ze met vakantie. Precies, precies. We, we, we gaan er nog niet weg, want we moeten nog even naar Pathé Haarlem. Uh, in de tijd van de Franse revolutie vertrekken Jeanne en haar broer Jérôme vanuit Marseille naar Parijs om hun steentje bij te dragen aan de revolutie... Die, in de stad in, die de stad in haar greep heeft. Tijdens hun vrijheidstijd worden ze allebei verliefd. Dat is mooi natuurlijk. Er zijn maar weinig balletten, want daar gaat het namelijk om... waarin de tomeloze energie en vurige passie van het bolsoi zo goed uit de verf komen... in Alexei Radmanski's betoverende heruitvoering van de Flames of Paris van Vasily Vajnonen. Het Moskouse podium is bijna te klein voor de uitbundige en krachtige virtuositeit, mijn god... Dank u wel, wederom. En de verbluffende pas de van het Bolshoi Ballet. Nou, de Flames of Paris uh, live in Pathé Haarlem op het Grote Doek natuurlijk. Zondag 4 maart. Het is moeilijk, het is moeilijk, hè? Het is heel moeilijk. <laughs> ja, al die moeilijke namen. Ja, ik heb dat ook vaak hoor. Dat ik denk van. Voortaan ga ik alleen maar gewoon Nederlandstalige poppenkastvoorstellingen doen. Nee, de, nee, oh. nee, nee, nee, we gaan het niet? niet selecteren. <laughs> we gaan niet selecteren. Nou, nog één plaatje en dan gaan we naar het nieuws. Have a Boy, Have a Man. Onvervalst en pretentieloze rock'n'roll Nick Lowe. En de nummer heet have a boy and Have en Man. En ik zei het al, we gaan naar het eh, regio-nieuws van precies half één. Ja, <laughs> we hebben het gered. <laughs> hoe is het mogelijk? Ja, hoe it's het, het is possible? bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Uh, Rol Gijzen, ja, ja, natuurlijk. Wie anders? gedaan. Ja, Kijk of het nu wel goed gaat. Het verkeer op de N201 ten oosten van Hoofddorp krijgt vanaf volgende week donderdag... vanwege onderhoudswerkzaamheden te maken met omleidingen en vertragingen. Gele borden geven de omleiding, omleidingsroutes aan. Uh, houdt u daar rekening mee? Een automobilist is aan het eind van de ochtend van de weg geraakt op de Driemerenweg bij Vijfhuizen. De wagen schoot van de weg tegen een lantaarnpaal aan. De euh, auto is inmiddels weggesleept door een bergingsbedrijf. Hierdoor was een rijstrook richting Haarlem voor korte tijd gesloten. En een vrouw is vanochtend gewond geraakt nadat ze in de sneeuw tegen een boom was gereden. Het ongeval gebeurde rond kwart over negen op de Sandpoortse Dreef in Sandpoort Noord. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en door de gladheid zijn in de regio al meerdere ongelukken gebeurd. Dan nog uh, het laatste bericht. De politie waarschuwt horecabedrijven en tankstations langs de kust... voor een notoire wanbetaler. Een Duitse vrouw eet, slaapt en tankt naar harte lust, maar ze maakt zich elke keer weer zonder betalen uit de voeten. Ook heeft zij al bij een keer bij het verlaten van een restaurant... de fooiepot meegenomen. De vrouw rijdt in een blauwe Ford Focus stationwagen. De politie vraagt uw hulp, uh, de hulp van het publiek. Heeft u haar gezien? Neem dan contact op met uw plaatselijke politie.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 Op de laatste dag van de winter is, een, uh, is het ijskoud winterweer. De zon schijnt gelukkig wel, maar vanochtend valt er eerst sneeuw... om het wintergevoel compleet te maken. De oostenwind waait vrij krachtig over land en krachtig aan zee. Windkracht 5 tot 6 en de temperatuur wordt niet hoger dan min 3 graden. Door die stevige wind voelt het echter aan als uh, alsof het uh, 10 tot 12 graden vriest. Vanavond en de komende nacht is het helder en gaat het matig...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 Na een nacht met lichte tot wellicht een matige fors stijgt de temperatuur zaterdag naar maximaal 1 graden boven 0. In de nacht naar zondag is het droog met opklaringen en gaat het weer licht vriezen. Zondag neemt de bewolking toe en in de middag volgt regen. De temperatuur, eh, temperatuur lopen uiteindelijk op naar maximaal een graad of 5. Dit was het nieuws van het KNMI. Meteorologische winter. Ja, maar jij, jij hebt het al de, de, de, de hele de tijd... Jij hebt het kunnen oefenen de hele <laughs> tijd. Jij zit mij zo te sargen vandaag. Meteorologisch. <laughs> Dankjewel. We gaan dit voortaan anders doen. Oh, hoe dan? Ik ga het zingen. Ik, oh, ik je weet gaat niet het hoe. Zingen? Ja, dat gaat toch dat gaat veel beter. Meteorologisch nou. in het winter. Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Of jij, of... jij gaat het doen? Nee. Nee. Het zou veel leuke zin <laughs> zijn. Dankjewel. We'll Dat dus, uh, niet, is niet te doen, hè? Nee. Die zijn bevroren. Populair nummer dit. Ja, wonderful. Dus ik, hoorde, ja, ik hoorde het vanochtend al. Uh, ja, dat was heel toevallig. Dat die, <laughs> dat, maar dat was geen opzet. Nee, nee, nee. Nee, dat was geen opzet. Ja, dat, hij toevallig ja. in, uh, dat hij toevallig ook in de non-stop zat. Net voor het nieuws van uh, 12 uur. Nou ja, toen konden we hem niet helemaal horen. Dus dat hebben we dan nu maar gedaan. Uh, maar dat heeft niets met elkaar te maken. Uh, cultuur gaan we doen. We gaan uh, naar de cultuur. Je krijgt ja. toch de rambam. En dat doet ja, ja, ja, je wel, dank je wel weer. Ja, doen. lekker even gezellig. Maar, maar, maar hier gaat het dus over een verhaallezing. Oh, neem niet dadelijk. Nee, wat ga ik je nu vertellen? Zondag 4 maart om 2 uur in het uh, Sint-Rafael-Kerkje aan de Popelaan 1 in Bloemendaal. Die kende ik nog niet. Best wel interessant eigenlijk. Verhaallezing. Je ergert je aan mensen met een irritant gedrag. Mensen die denken dat ze heel wat zijn en alles kunnen maken. Je vertelt ze iets en ze nemen het gesprek abrupt van je over... Of ze kraken je af en komen meteen met commentaar dat je beter zus of zo had kunnen doen. Ze nemen je altijd niet serieus. Ze nemen je niet serieus. Ze luisteren maar met een half oor. En ze weten het altijd beter. Wie kent ze niet? gaat het over mij? Dat mag je zelf bepalen. Je weet natuurlijk wel dat kwaad woorden niet helpt. Dit zegt meer over jezelf dan over degene die dit gedrag heeft. Maar hoe neem je dan afstand? Hoe kun je dit keren en met een goed geval en zelfkennis aan overhouden. Nou, dat krijg je allemaal te horen bij de, tijdens de verhaallezing... Uh, in Bloemendaal, uh, in het uh, Kerkje aan de Populaan 1 in Bloemendaal. Dan nog, nog even naar het Kennemer Theater aan de Kerkplein 1 in Bevenwijk. Daar speelt Murs Mossel een try-out power. Grappiger dan ooit en never een slappe hap. Comedian, rapper, presentator en acteur Murs Mossel... Heeft zich helemaal opgeladen uh, voor zijn nieuwe show Power. En dat is de zesde avondvullende voorstelling van de komiek. Hij is genadeloos, scherp, ontwapenend, uitdagend en de diepte ingaand wanneer je dat niet verwacht. Heel interessant en leuke voorstelling in de Kennemer Theater in Beverwijk. Nog even naar de uh, doopgezinde kerk aan de Frankenstraat 24 in Haarlem. Uh, uh, oude muziek herderconsort Alfonso Ferrabosco. De jongere werd gambist in dienst van Elizabeth I. en bleef aan het hof werken tot aan zijn dood. Met de toneelschrijver Ben Johnson en de architect en ontwerper Indigo Jones werkte hij aan de populaire maskers tijdens de regering van James I. De muziek die de getalenteerde Oostenrijkse gambiste Romina Lischka en haar Consort heeft uitgekozen ...is intiemer dan de theatermuziek. Maar ook in de fantasie... In, in, uh, ...in de fantasia's. ...wat een dag is het vandaag... ...en in de nominees en Ferra Bosco's ...zijn tijdgenoten klinkt... ...innovatie, kleur, weemoed en verfijning. Dat alles is te horen... In de, ...in de Kerk aan de Frankstaat in Haarlem... ...zaterdag 3 maart om 4 uur. Nog eentje dan? Nou... Zo direct maar hè. Zo mee, want het muziekje is afgelopen. Gelukkig. Bijna. <laughs> nou, ik denk, je krijgt klem in je kaak. Ik nou, denk, dat uh, heb ik wel, even. ja. Ik ga even wat drinken. Ik denk, je, je zit met klem in je kaak, maar ja. even uh, wat minder. Goed, uh, nog een artiest in het licht, dames ja. en heren, wat je hebt is de laatste voor vandaag. En dat is een meneer die ook vandaag jarig is. Uh, 1944 geboren en uh, bekend als een van de eerste zangers van de Haagse Golden Earrings. Uh, toen uh, George Koymaus en Rien Scherertje een andere kant op wilden met de band, meer de rockkant op, vonden ze dat deze meneer daar niet meer zo bij paste en werd hij vervangen door Barry Hay. En dan gaat het natuurlijk over Frans Krasenburg. En Frans Krasenburg had een singeltje gemaakt, een solo-single, en die heet Golden Earrings. En die gaat in het licht. En die gaat u nu horen. Natuurlijk, uh, alle oude opnames van de Golden Earnings uh, beluisterd. Zoals so, bijvoorbeeld. Please go that day. Daddy, buy me a girl. Uh, uh, uh, in my house. Ja, die ook nog. Uh, ...dan hoort u natuurlijk de stem van Frans Krassenburg, ...die de eerste jaren van de ering dus gewoon de zangert was. Maar zoals ik al zei, uh, op een gegeven moment wilden Rienus, Gerritsen en Koymans ...een andere kant op, meer de rockkant op... ...en uh, dat betekende dat de bezetting veranderde, de drummer veranderde... ...dat werd Cesar Zuiderwijk. En uh, de zangert, dat werd Barry Hey. En uh, het eerste grote voorbeeld van die nieuwe stijl van de ering ...was natuurlijk het nummer Back Home... En uit eind jaren 60. Geweldige plaat allemaal. Maar dit was Frans Krasseburg. En zijn eerste solo singeltje heette dus als verwijzing. Daarna natuurlijk Golden Earrings. En dat was gewoon een heel oud liedje al op dat moment. Nou, we gaan weer even naar de cultuur. Naar de meteorologische cultuur. Gaan we. Ja, we gaan nog even doorstruikelen. Naar, euh, met, met de laatste <gif> voorstellingen. We gaan naar de ruïne van Brederode. Aan de velsen de, de, de, de, in Zand, uh, Zandpoort-Zuid. Lemsco komt op 4 maart naar de ruïne... met een nieuw programma over Haarlem door de eeuwen heen. In de vorm van muziek, gedichten en verhalen... komen historische gebeurtenissen, legenden, muggen... en bijzonder Haarlemers als een tijdmachine voorbij. Van de heks van Haarlem tot Lennart Leeg, Neig van het kasteel Brederode tot het Patronaat. Dat gaan we dus zien in de ruïne van Brederode in Zandpoort-Zuid. Dan nog snel de Antoniuskerk aan de Sparrelaan 9 in Aardenhout, want daar vindt zondag 4 maart vanaf 10 uur een bijzonder concertplaats tijdens een kerkviering. Hij wordt gemusiceerd door let op Concerto della Donna. Een formatie van bijzondere vrouwen die bijzondere muziek maken. Zij spelen uit hun programma voor de Leidenstijd. Lamento della Vergine. Op de podia wordt de muziek van vrouwelijke componisten relatief weinig geprogrammeerd en zeker waar het uh, gaat om repertoire uit voorbije, voorbije eeuwen. Met de oprichting van Concerto delle Donne in 2015... heeft het ensemble zich ten doel gesteld juist deze muziek van vrouwen te belichten. Vrouwen die in de 16e, 17e en 18e eeuw een belangrijke rol hebben gespeeld... in het muzikale leven, hetzij als zelfstandig muzika. Het verbonden aan een klooster, vrouwen die hun muziek hebben weten te publiceren in eigen bundels... of een plek veroverden in verzamelbundels tussen voornamelijk bekende mannelijke componisten... Met dit unieke repertoire wil het ensemble zich laten horen en zien dat het de moeite waard is deze muziek opnieuw te laten klinken. In de viering zal het lijden en sterven van Christus bezongen worden, als ook zijn goedheid en het verdriet van Maria. Prachtige teksten die op vakkundige en beeldende wijze op muziek zijn gezet. Ook verrassende instrumentale muziek staat op het programma. De viering is vrij toegankelijk zo nog eentje, uh, bezoekerscentrum De Oranjekom, uh, Eerste leiweg uh, in Vogelenzang. In de waterleidingduinen wordt donderdag 1 maart van uh, half 3 tot half 5... een excursie gehouden voor kinderen van 8 tot 12 jaar oud. Ze gaan samen met een boswachter op pad door de duinen... en leren hoe ze kunnen overleven in het bos. Heel belangrijk. Ze komen sporen tegen van mensen en dieren... en leren hoe een dier die je niet aankomt kunt komen, horen, uh, kan uh, herkennen. Kom, kortom, de kinderen worden deze middag een uh, echte survival-expert. De excursie start om half drie vanaf het bezoekerscentrum De Oranjecom en deelname is vijf euro. Voor reservering en meer informatie aan de, uh, kunt u kijken op de Dan nog de allerlaatste, uh, politiek in de, uh, theater in de politieke arena... In de theatervoorstelling Niemand wacht op je kruipt José Kuipers in de huid van drie vrouwen. Vrouwen die niet langer wachten, maar doen. Op zoek naar nieuwe politieke inspiratie. En die ligt soms dichterbij dan je denkt. De voorstelling is woensdag 7 maart te zien in de raadzaal van de gemeente Haarlem. En de aanvang is kwart over acht. Wat een planning, zeg! Nou, dit is. Nou, ik moet dit is uniek. Heel eerlijk gezegd, <laughs> ik heb nog een stukje erna en dat lees ik gewoon niet voor. Oh, maar dan niet. Nou, omdat het muziekjes aflopen. afgelopen en het oh. ziet de hele moeilijke woorden in ook. Oh, dat, dat is goed. Van... dus ik ga het niet doen. Ja, hij is vanda... Wat niet nee. Vandaag doen we alleen makkelijke woorden. Alleen makkelijke woorden? Ja. Oké. Okay. Maar dan krijg je geen drie keer woordwaarde. Uh, nee, dat is waar. Nou, jij wint en dat is je van harte gegund. Ja. krijg je geen drie keer woordwaarde. Dat krijg je wel met meteorologische. Hoe? Gelukkig, <lacht> gelukkig. John Sebastian. Welcome, Welcome back. back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 John Sebastian. Een man die we nog kennen van de bent The Love in Spoonful natuurlijk. Ik wist trouwens niet dat je weg was. Maar goed. Nou ja, in ieder geval welkom terug dan. En uh, we hebben nog één plaatje te gaan. En dat is een mooie. Nog even. Jimmy Ruffin. What becomes of the broken hearted? Geen idee. Hm. Yeah. Wat gebeurt er met mensen met een gebroken hart? Nou, ik zou zeggen, neem een tubetje velpon en lijm het. Hmm, ik weet niet of dat zo werkt. Nee, werkt dat niet? Ik nee, denk het niet, hoor. Nee? Nee, dan moet je... Dan moet je heb, jij daar, heb jij daar ervaring mee met nou, gebroken hart? weinig, weinig, weinig. Oh. Gelukkig. Maar dan, Knappe dan, dan, dan, kerel, dan, dan. jij hebt nog nooit een gebroken hart. Sorry? <laughs> Riet... Ja. Dat zeg je nou toch allemaal weer. Ik zit een knappe kerel. als dus jij. Ja. toch nooit een gebroken hart. Ja, ja, ja, ja. Oh. Nee, wat je dan doet, dan ga je lekker uh, naar de radio luisteren, naar, naar allemaal lekkere liedjes. En, ja. en dan kom je in de stemmen en dan gaat het vanzelf over. Ja, dus zo maar... werkt dat? Ja, zo werkt dat. Oké. Okay. En dan gaan ja. we uh, volgende week, tenminste ik, want jij bent hier morgen alweer, hè? Ja, morgen alweer hoor. Ja. Ja. Ik, ik ga het volgende week weer opnieuw proberen. Ja? Ja. Ga je oefenen deze week? Ik ga oefenen en ik ga alleen maar. Meteorologie, uh... meteorologie, meteorologie, meteorologie. Meteorologi, meteorologi, meteorologi. Ja, dat hij zeggen. Ja, de hele week gaat hij dat zeggen. Dat wordt een, wordt een hele vervelende week. Nee, het was wel. weer leuk. Het was weer gezellig. Ja, jij hebt veel plezier gehad. Ik heb heel veel plezier ja. gehad. Ja. Ja, nee. nee, nee. Ook omdat het oh. gewoon leuk nee, was. Nee, het was heel nee, leuk. het was gewoon lekkere muziek. Ja, en, uh, dat zeker. We nu? Ja. ja, we hebben gewoon weer... Ja, en dat is het leuke. Hè? We mogen altijd draaien wat we willen. Dus vandaar ook een keer... Nou ja, voor mensen die zijn mensen die mensen vinden yes dan bijvoorbeeld niet, niet zo leuk. Maar ja, goed. Die uh, zeggen dan no. Ja, die zeggen dan no. Nou, moeten ja, ze lekker zelf weten. Ja, wordt. Morgen is we weer wat anders. Uh, morgen is Dolly er, hoop ik. En uh, ik ben er ook. Hoop ik. Als het niet te uh, hard gaat sneeuwen... Oh nee, het gaat niet sneeuwen. Nee, dan, luister nee. nou naar dat weerbericht. Je ja, het ik heb ja, je hebt het verteld. Nou, het gaat niet sneeuwen. <laughs> nee. Dus... Tot, nou, dan, uh, uh, dan zijn we er gewoon morgen weer. Hè. Tot dus, is de helemaal leuk. Ja, jij tot volgende week. Ja, leuk. En uh, wat mij betreft tot morgen. Uh, morgen 12 uur Zandvoort luncht op dit prachtige station CFM Zandvoort. Hoi, hoi. Gezellig. Gezellig. Dag.